Jobboot met het nos Journal. Zes van de tien actievoerders die gisteren bij de ontruiming van het Maagdenhuis in Amsterdam zijn opgepakt, zitten nog vast. De politie probeert hun identiteit vast te stellen, maar ze willen niet meewerken. Vier arrestanten mochten naar huis, twee met een dagvaarding en twee met een bekeuring. De politie maakte gisteren een einde aan de wekenlange bezetting van het Maagdenhuis. De studenten eisten meer inspraak en zeggenschap van het universiteitsbestuur. Volgens de UvA zijn er behoorlijk wat vernielingen aangericht in het gebouw. De minister-president van de Duitse deelstaat Sachsen waarschuwt dat er morgenavond bij een Pegida-demonstratie in Dresden racistische uitspraken niet getolereerd zullen worden. Belangrijkste spreker bij de manifestatie is PVV-leider Wilders. Eind maart zei Wilders op een bijeenkomst van de Oostenrijkse FPE dat de islam mensen tot terrorist maakt. Een islamitische organisatie deed daarop aangifte. Pegida verwacht morgen in Dresden 30.000 bezoekers. De organisatie waarschuwt voor islamisering van het Westen. Een Duitse vrouw van 65 is zwanger van een vierling. Dat melden verschillende Duitse media. De lerares uit Berlijn heeft al 13 kinderen... van wie de oudste 44 is en de jongste 9. Ze is zwanger geworden via kunstmatige inseminatie... ergens buiten Duitsland. De vrouw is nu 21 weken zwanger... en zal wanneer de kinderen worden geboren... de oudste vrouw ooit zijn die een vierling baart. De VN doet een dringend beroep op islamitische staat en het Syrische leger om de strijd om het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk tijdelijk te staken. Het kamp ligt aan de rand van Damascus en is vorige week grotendeels ingenomen door strijders van IS. Er zitten zo'n 16.000 vluchtelingen, ze kunnen volgens de VN geen kant op. Syrië heeft laten weten dat het bereid is gehoor te geven aan de oproep van de VN tot een tijdelijk bestand. Het weer zonnig, maar er zijn ook stapelwolken. Temperatuur rond 14 graden. Vanavond toenemende wolking en later in het noorden wat regen. Morgen droog, in de loop van de dag meer zon. Het wordt morgen 12 tot 16 graden. Dit was Dennis. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A13 Rotterdam-Den Haag... ...verknopen Prins Klausplein 4 kilometer. naar Hoek van Holland op de A20 vanuit Gouda... ...bij knopen de Brechtseplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie...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 bij CFM op deze zonnige zondagmiddag. Of even een gokje wagen. Zonnige dinsdagmorgen als je naar de herhaling uh, luistert van dit programma. Het derde en laatste uur van uh, Zandvoort. Op zondag gooi je nu met Delegation als eerste. En Where is the Love? Nou, er wordt weer heel wat uh, gesport uh, vandaag uh, in, uh, in Nederland onder meer. Hebben we de marathon van uh, Rotterdam gehad, uh, Dolly? Ja, ja. En die is gewonnen door uh, Abera Kuma. En... Uh... De Ethiopiër, hij is een 24-jarige Ethiopiër is het. En die liep de 42 kilometer door de Maastad in 2 uur, 6 minuten en 45 seconden. En dat is een officieuze tijd. Dus ze waren en, niet zo blij met die tijd, de Rotterdammers. Uh, uh, Jij, die hadden denk, toch een grote meer. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, uh, ja heel jammer, ja. <laughs> en dat kwam door, ja dat weet ik dan ook weer... omdat ik toevallig even gekeken heb op tv... Ja, ja, ja, de ja. laatste zeven kilometer hadden enorm veel last van de wind. Oh jee. Yeah. Ja, ja, ja, dat is dan weer pech. He, want er staat inderdaad een hele nare koude wind vandaag. Klopt. Ja, dat klopt. En nou ja, dat was de marathon. Bij het wielrennen is er ook weer nieuws te melden. Want waar Van Marken in de aanval ging... nou ja, zo'n kleine tien minuten geleden... samen met Lars Boom en Nicky Terpstra... daar is nou net een kentering in gekomen. Want Van Marken heeft zich lek gereden. En hij rijdt nu met twee ploegenoten in de achtervolging. Dus dat is dikke pech voor hem. Ja, ja, ja. En uh, dit uur ook nog het uh, gedicht van de week. Ja. ja. Heb je al een keuze gemaakt uit al, al die mooie gedichten die we binnen hebben gekregen? Ja, ik... Uh... Nee, nog niet eigenlijk. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Wanneer gaan we die voorlezen? Hoeveel tijd heb ik nog? Dus zo meteen om uh, kwart voor vijf. Ben je daarvoor aan de oh, Oké. Okay. Oh, dat lukt heb wel. Heb je ik nog ga... even tijd? Ja, ik heb tijd. <laughs> en om half vijf het uh, dier van de week. Yes, yes. Die ligt ook al klaar. En dat is uh, Bonnie, hè?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 Me wereld. Zeg maar wat je wil, wilde, Staren wordt St je stil van, stil van, stil Zeg maar wat je wilde, wilde, Staren wordt je stil van, Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien mijn poel, doordat je weet wat ik.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 zo so is het. En hier is de zingel van Milk Chance. Luister naar de Stolen Dance. Your mind, your heart is too strong. Anyway, we need to fetch back the time.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 Maar we leven in het Verenigd Koninkrijk in een heel, heel veel betere staat dan toen we hier 11,5 jaar geleden kwamen. ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. En niet alleen met radio, maar ook met televisie zijn we 24 uur per dag bij je. Kanaal 40, digitaal via sigo. En de sang Always Science TV. Hier is de single van Aha. Ook op de radio schijnt altijd de zon hoor. Jawel. De Sano op TV hoor, de single van Aha. Het is negen minuten voor half vijf geworden. We gaan eens even kijken naar de Ere visie. De wedstrijden die om half drie gestart zijn, Dolly. Die zijn inmiddels uh, ten einde. En dan hebben we het over de wedstrijd uh, Go It Eagles tegen FC Twente. Daar is het één tegen drie geworden. En de wedstrijd FC Groningen tegen Cambuur... Is geëindigd in een 3-2. En dan vanmiddag om half 1 is er ook een wedstrijd gespeeld. Hebben we hebben het over Willem 2 tegen Feyenoord. Daar werd het een gelijk spelletje: 2 tegen 2. Ja, ja, ja. En daarmee heeft Feyenoord uh, zijn tweede duel van het seizoen met Willem 2 niet in winst omgezet. Dus uh, na de 1-2 in Rotterdam werd het in Tilburg 2-2. Ja, waardoor de tweede plaats uit beeld is verdwenen. Ik riep het al net, hè? Ja. Ja, en ja, hoe is dat nou zo gekomen? Kort nadat Vijenoord ons ontsnapt uh, aan een achterstand... toen de doorgebroken Ondaan net naast schoot, opende het scoren. Manu kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten... en hij schoot raak via de paal. En toen en, was hij de kluts kwijt? Helemaal kwijt. Die hele kluts, nergens meer te vinden. En... Uh, <laughs> Hirkens bepaalde de ruststand op 1-1... door uit een hoekschop van Messaud de bal met zijn heup binnen te werken. Dat is natuurlijk ook heel apart, hè? Dat was een mooi gezicht. Willem II kwam na de rust op 2-1 via Andrade. Die uh, povere uh, poverver, verdedigingen... Ja, ik moet ook geen mooie termen willen gebruiken. Afstraften. <lacht> <laughs> en uh, Kazim Richards maakte de 2-2 na uh, deskundig. Weggedraaid te zijn uh, bij zijn bewaker. Nou ja, dus uh, okay. helaas voor alle feyenoorders. Maar Ajax alvast een klein beetje blij. Ja, waarschijnlijk okay. wel. Waarschijnlijk wel, tweede plekje. <laughs> het wordt gewoon een ja, tweede ja, plekje. Ja, ja. De ja. PSV, de absolute nummer 1 hè, van Nederland. Nou, ze hebben het nog niet gehad, maar het komt eraan hoor. Is ja. het Dat zei ik gisteravond tegen je, maar je reageerde helemaal niet. Nou, ben je niet. Waar, waar, waar gaat het over? Well, shut up and dance with me. Je zit helemaal vast in je hoekje gekleed. Dat is waar, <totstitie> dat is waar. Je dorst je knopje <totstitie> niet alleen te laten. <totstitie> heb, heb jij weer een punt? <laughs> eh, nou, het is uh, één voor half, maar uh, zullen we hem gaan doen? Tuurlijk. Die, die, uh, Bonnie. Tuurlijk gaan we Bonnie. Ja, ja, ja, Bonnie. Ja, we gaan uh, het dier van de week uh, van het dieren te huis is Bonnie. En ja, we gaan wel uh, nu een oproep doen voor een uh, lief, uh, lieve baas met een warm mandje voor Bonnie. Maar er is open dag geweest, hè? Dus ja. misschien uh, is er al een uh, klik geweest... He, zijn de vonken overgeslagen? Nee, ja, Je weet er nooit. Maar goed, we gaan toch weer een poging, of weer, we gaan toch een poging wagen voor Bonnie. Bonnie is een, uh, ze noemen de gekke Bonnie. Nou, zal dan wel een heel gek hondje zijn. Het is een terrier, maar ja, inderdaad, terriers zijn meestal een beetje, een beetje leuke, gekke beesten. En uh, Bonnie is na een hele tijd weg geweest te zijn, helaas weer teruggebracht naar het dieren te huis. Bonnie was een beetje de baas geworden in huis en bepaalde bij alles hoe dingen gebeurden. En ze viel uit naar andere honden en er konden geen mensen bij haar in de buurt komen die ze niet kende. Eenmaal in de opvang laat ze geen probleemgedrag meer zien. En ze kan met andere honden overweg, is lief voor alle medewerkers en loopt met bijna iedereen makkelijk mee. Ze is niet gewend om met katten om te gaan en de ene keer reageert ze beter dan de andere keer. Ze kan alleen zijn en kent de basiscommando's. Een vrolijke dame die wel in is voor een goede wandeling. Ze staat bij het dieren tehuis met veel hondenvriendjes op het veld en dat gaat prima. Ze moet regelmatig geborsteld worden en kan soms ook wel een trimbeurtje gebruiken. Bonnie is zeker geen beginnershond, ze heeft duidelijke leiding nodig. En er wordt voor haar een nieuwe baas gezocht, gezocht zonder kinderen en die met haar lekker aan de gang kan gaan. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in Bonnie... ze is al wat ouder, 9 jaar ouder. Ze is uh, ongeveer 30 centimeter hoog. Uh, dan kunt u natuurlijk contact opnemen... met het dierentehuis Kennemerland. Het telefoonnummer is 023 5713 en dan 3x8. Of u kunt natuurlijk ook mailen naar... Tot zover het dier van de week. Bonnie. Ja, maar jij zei het al. Misschien is Bonnie uh, inmiddels al uh, opgehaald met de open dag. Ik hoop het. Tot 4 uur was het open dag vandaag bij het uh, Kennen met Dieren thuis. Aan de Keesomstraat nummer 5. Dus ook voor Bonnie kan je daar gewoon even langs gaan. Hè? Keesomstraat nummer 5 in Nieuw-Noord hier in Zandvoort. Nou, we gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. En dat is weer een mooi gedicht hoor. Maar eerst meer muziek, waaronder deze van Johnny Hates Jess. Uit de jaren 80 hoorde je de single van Johnny H. Yes, dat was The Shattered Dreams. Ja, we hebben het zojuist al vermeld in dit programma, Dolly. Maar je hebt een hele stapel kaarten heb je nog klaar liggen. Waaronder die van Wim Hildering. Ja, ja, zeker. Die andere twee kaarten, dus... Ja, dat zijn... Maak je nog even een beetje reclame voor, want die kaarten die wil je gewoon hebben natuurlijk. Tuurlijk, het is zonde als ze hier blijven liggen dat er niks mee gebeurt, mensen. Dus voor de theatervoorstelling van Wim Hildering... Uh, loopt er een prijsvraag. En de vraag daarvan is... wanneer is toneelvereniging Wim Hildering opgericht? In welk jaar? Kan je het toch op internet vinden? Tuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar ja, uh, moet je wel even moeite doen, natuurlijk. En uh, mocht u die kaarten willen winnen... het zijn er twee. En uh, u kunt op ieder van de dagen... kunt u ze inwisselen. Dus u bent niet aan een bepaalde datum gebonden. En dan mag u het antwoord sturen... naar uh, redactie.z. Zandvoort.nl. En dan hebben we nog voor Dido en Eneas... ...een prachtige operavoorstelling in de lichtfabriek. En daar van hen hebben wij voor zondag 19 april de avondvoorstelling... ...vier kaarten, vier keer één kaart Zo. ter beschikking gekregen. Mooi. ja dat is hartstikke mooi. Het, uh, u bent niet een hele avond kwijt. De voorstelling duurt 1 uur en 10 minuten. Wordt gespeeld door allemaal jonge mensen. Met prachtige stemmen. Werkelijk waar. Ik, ik heb die, die, die, uh, de hoofdrolspeelster E. voor. Al mijn haren overal gingen recht over. Ik kreeg helemaal kippenvelden van. Wat, wat een prachtige stem. En het... Maar het zijn toch profs? Die, die mensen? Zeker zijn ja, het he? profs. Ja, nou ja, en of. Uh, en Hans die was ook meteen helemaal ontroerd. Die hoorde het ook. Die wilde er ook heel graag naartoe. En u kunt daar natuurlijk voor niets naartoe. Want ik heb hier kaarten voor u ter beschikking. Voor zondag 19 april. Al het enige wat u nog hoeft te doen is antwoord geven op de vraag... Hoe komt de fat lady, want zo heet de, het opera-productiemaatschappij... Uh, die deze opera uitbrengt, de fat lady, hoe komt de fat lady aan haar naam? Nou, Als u dat antwoord weet, stuurt u het dan op naar redactie.zfm.nl... en de eerste vier inzenders met de juiste oplossing krijgen van mij een kaart. Ja, redactie ZFM Yes, sir. Yes, dat is hem. Ja. De kaarten kan je gaan winnen. Ja, het is ja, zo eenvoudig, zo eenvoudig. Gewoon even een e-mailtje sturen naar CFM. en dan komt het allemaal helemaal goed. Nou, met ons komt het vandaag ook helemaal goed. Want uh, ja, we zijn weer allemaal verliefd natuurlijk. Hè? Tot over ons oren. Circus Custus. Ik sta niet aan te gaan. Met mijn mond vol tof.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 20 jaar, CFM. Ik dacht op dat uh, feest, Dolly, werd die andere stage van deze man aangevraagd. Relight my fire. Ja, ja nee, dat ze ja. deed je deed niet. Dus dat ging helaas niet door. Ja. Maar ja, nu wel even goed gemaakt met uh, de andere single van hem. Je We Are The Young bij CFM. Normaal gesproken het gedicht van de dag met Albert-Jan Vos. Maar die is vandaag uh, afwezig. En uh, ik weet zeker, Dolly, dat jij het minimaal net zo goed kan. We gaan naar jouw gedicht luisteren. Ik wil even van tevoren zeggen dat mijn gedicht in het Engels is. Voor al diegenen... die in de laatste jaren... hun dierbare zijn kwijtgeraakt aan de dood... heb ik hier een heel mooi gedicht... geschreven in de hemel... voor alle achterblijvers. When tomorrow starts without me... and I'm not here to see... If the sun should rise and find your eyes Filled with tears for me I wish so I wish so much you wouldn't cry The way you did today While thinking of the many things We didn't get to say I know how much you love me As much as I love you And each time you think of me I know you'll miss me too When tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, I'm right there in your heart. Ja, het mooie gedicht, uh, Dolly. Nou hè? Ja. Ja, ja.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 What we need, my friend And sympathy Is what we need And sympathy Is what we need, my friend Cause there's not enough love To go around No, there's not enough love To go around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 I'm In another dimension It's like a scene Weten, dit is helemaal mijn muziek. hè? is mijn dingetje gewoon. Lekkere disco klassieker uit de jaren 80 van de BB&Q-bands. You're de dreamer. Ja, volgens mij vond je hem ook wel leuk. Toch, Dolly? Uh, ik, uh, ja, ik viel bijna in slaap, ja. <laughs> je viel was bijna Ik was bijna een dreamer herself. <laughs> Dat was ook de bedoeling. <laughs> uh, ja, we hadden Harry Klokkenstein uh, onder andere gedraaid in dit programma met oh, oh, Den Haag. naar nou, die wedstrijd uh, Van Den Haag. ADO Den Haag die is om een kwart voor vijf begonnen. We spelen vandaag tegen FC Utrecht. We kunnen melden dat het daar uh, nog steeds 0-0 is. Nee, Bijna een kwartier nee. tegen gespeeld. Want we zijn aan het einde van deze uitzending van Sofit op zondag. Ja, jammer hè. Het zit er alweer op. Dankjewel. Heel graag gedaan. En Was ik kom, gezellig. Uh, ik kom in mei graag weer eens een keertje terug. hè. Want dan is uh, Albert-Jan Albert wat langer weggelopen. Ja, klopt, klopt. Ja, dus... Uh, dan kom ik weer eens af en toe invallen. En Maurice doet ook wel een keertje. Ja, een keertje. En, uh, ja, nou, uh, we komen er. We komen daar door. komen we uit. <laughs> toch? Zo is het zo maar is net. Zo is het. Fijne zondagavond. En graag tot uh, volgende week wat betreft uh, dit programma. En uh, tot uh, dolly-tijd is. Ja, dolly-tijd is morgen weer. Is morgen weer. Tussen 12 en 2. Ik kan niet mijn bed zonder wanneer neerzetten. is ja, Zo is dat. <laughs> ja, ja oké. Okay. Je kan hem zien, het zien uh, uh, in het bed van Dolly op www.zfv-live.nl In het bed van Dolly zie. Kan je zien. misschien streamen. Ja, ja. zoiets. Oké, okay, nou, nogmaals ja. dank. In, Fijne zondag uh, nog. We gaan er weer uit. Yes. Tot een andere keer. Dag. Dag, dag. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.